De Franse president Hollande heeft het meisje nu aangeboden... terug te keren naar Frankrijk om haar school af te maken. Maar dat wil Leonardo niet zonder haar familie. In Gent is de uitvaartdienst gehouden... voor de Belgische oud-premier Wilfried Martens. De muziekapel van het leger speelde tijdens de staatsbegrafenis... het Belgische volkslied. In de kerk zaten naast zijn eigen familie en vrienden... ook veel Belgische en internationale politici... Tijdens de plechtigheid spraken onder andere de Duitse bondskanselier Merkel en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy. Buiten de kathedraal volgden enkele honderden mensen de plechtigheid op een groot scherm. Wilfried Martens leidde tussen 1979 en 1992 negen Belgische regeringen. Hij bleef tot aan zijn dood een belangrijke factor in de Belgische en Europese politiek. Het kabinet wil een grote militaire bijdrage leveren aan de VN-vredesmissie in Mali. Gedacht wordt aan het sturen van drie tot 400 commando's en mariniers. Vier apache gevechtshelikopters moeten meegaan om hen te beschermen. Verder is het de bedoeling om instructeurs van de Koninklijke Landmacht en politiemensen mee te sturen. Die moeten het Marinese leger en de politie gaan trainen. De VN-missie, die onder leiding staat van oud-minister Koenders, moet rust en stabiliteit brengen in het noorden van Mali. Dat wordt geteisterd door aanslagen en moordpartijen door islamitische extremisten. De verwachting is dat het kabinet binnen enkele weken een besluit neemt over de Nederlandse deelname aan de missie in Mali.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 ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Hoevelaken 2 kilometer richting Amsterdam op de A1... bij Hoevelaken 4 kilometer file. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen tussen Knopend Benelux... en Knopend Ketelplein 4 kilometer door werkzaamheden op de A15. A8 Zaandam richting Amsterdam voor de Koentunnel 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk 5 kilometer file door werkzaamheden. Daardoor ook file op de A22 richting Beverwijk... voor de Tunnel 2 kilometer. Ook op de A10 eh, ring west richting Den Haag voor de Koentunnel 2 kilometer file. A27 Utrecht richting Gorkum bij Hagestein 4. En een treinbericht tot besluit. Er rijden door een wisselstoring geen treinen tussen Assen en Beilen namelijk. De vertraging is meer dan een uur. Pearl heeft nu naast leeftijdskorting ook leeftijdskorting voor twee. Ben je 23 en kom je samen met iemand van 64, dan krijgen jullie allebei 64% korting op het montuur. Goeie actie van Pearl. Pearl, Pearl, Pearl. U koos Pearl weer als beste op Bedankt voor uw stem. Dat is nog één keer: 6 rode en 16 nee, fijne. 60 grote en 116 kleine. Oké, okay, 6 rode en 16 fijne. Ja. Te veel galm.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 Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.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 Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En van harte welkom bij de Tros Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast mij zoals elke week gelukkig... Carlo Bransen, hoofdredacteur van Curls Magazine. Ja, en tegenstelling het volgende week, hè. Want dan ben jij er weer niet... Nee, ik, ja, iemand moet toch het vakantie Carl, Ja. Hè? Ja, houdt dan zit niet je op... weer met collega Stolwijk. Ja, ja, jij houdt niet zoveel van vakantie. Ja, ja ik, hou over van ik, ik, ik hou wel <laughs> voor vakantie alleen. Ik plan ze tussen de uitzendingen door, ja, dat is niet handig. Nee. nee, dat moet je zo doen. Dat je, maar nou, zo, zie je, zo zie je Harry ook eens een keer gezellig, toch? Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. We hebben een hele hoop te doen. Wenke Valsbender van Persoon Nederland, welkom. Is, ja, uh, is bij ons vandaag en uh, gaat uh, straks praten over de nieuwe 308. Die sinds deze week op de Nederlandse wegen rijdt. En dat moet de redding van het merk worden. En we gaan rijden uiteraard met de Apart 500 Edition Maserati, Carlo. Ja, zeg goed. Maserati. Maserati. Maar hij heet meer, geloof ik of niet? Abarth 500, 695, dat is een oude cilinder, uh, Inhoud, uh, uh, yeah. Aanduiding Edizione Maserati. En dat is, uh, dat is zeg maar de manier om een auto van uh, nou, zeg maar helemaal een standaard trim, wat zal die kosten, 12.000 euro, hoor, om daar 42.000 euro voor te betalen. Pfft. Maar dan heb je wel iets leuks hoor. Dit is dit, Ja, dit is hem. Dat is een dat Fiat, <laughs> fiat 500? Ik, ik heb daar een aantal dagen in gereden. En ja. um, het doet mij elke keer denken aan die kleine mannetjes... die je vroeger in de klas had, weet je wel. Van die mm -hmm. bonkige kleine kereltjes... die de grotere bek hadden dan wie dan ook. Juist. He, want je hebt hier ook inderdaad echt zo op de snelweg. Dat je wordt wat jij Mercedes. Wat jij grote, dikke, vette Audi. En dan, prrr, en dan ben je de weg. Het is hoeveel, hoeveel pk heeft dit? 180. Voor 42.000 euro. Ja. En ja. uh, je hebt leer op plekken waar je niet wist dat er leer kon zitten. Maar dat vertel ik dadelijk allemaal in de <laughs> Maar hij is leuk. Helemaal goed. Uh, de McLaren klonk wat bruto voor. Maar toch. Wat heb je voor nieuws, Carlo? Oh, nou, Kom op eens op. Ik, heb, poe, ik heb best wel wat nieuws. Ik heb, ik heb een nieuwtje. Ik sprak iemand die uh, ho, hoog in de bomen zit en die daar wel wat van weet. Bij wie? Nou, dat kan ik niet vertellen. Oh. Maar er is een deal met Fisker. Het gaat goed komen. Ja, dat, dat, dat heb ik hier gewoon tussen de muurtjes oh. zitten. Dat stond gisteren al op, op, op, op een website van een bekend autoblad. Oh. Nou, nou, kom op dan. dan nou, je je Oké, okay, dan begin ik daarmee. Dan begin ik daarmee. Ja, het Amerikaanse ministerie van Energie heeft een partij gevonden... inderdaad, Bas, die de schulden en daarmee het merk Fisker gaat overnemen. En dat zou gaan om de Pacific Century Group. En dan praten we over een firma gevestigd in Hongkong... Want daar zitten heel veel Hongkong-Chinezen uh -huh. en die hebben heel veel geld. Nou, en het grappige is nou... Fiscal. Dat je, Ja, Fiscal. Dat je, als je uh, een bot uh, wilde doen... moest je ook een reddingsplan hebben voor het merk Fisker. Uh -huh. Nou, daar hebben ze, een man of tien hebben daarop gereageerd. Waaronder dus die Pacific. Central Group. Ja, ja, en ja. Uh, blijkbaar is dat een goed plan. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat, uh, hoe dat ben gaat. Ben met. ben van Fiskel. Met Nissan, met Fisker. Met, had jij nog ja. andere dingen gehoord die inmiddels oud nieuws zijn? Of zal ik gewoon ja, doorgaan? ik hoorde dat Volvo iets doet met... Ah, een, uh... ja, Volvo, ja. Nee, klopt. Nou, dat is wel apart. Ik moet zeggen, ik heb een jaar of, ik denk zes geleden... ooit bij mij op kantoor gehad. Een man die zei van... Meneer, weet u wel dat er een tijd aankomt dat een accu... dat de capaciteit van een accu, de lading van een accu... kan worden opgenomen in bijvoorbeeld de carrosseriepanelen van een auto? En toen zei ik van, ja, ja, natuurlijk. Mm -hmm. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar... Er schijnt nu dus na 3,5 jaar ploeteren door met name Volvo... en een hele club andere uh, specialisten... schijnt er een techniek gevonden te zijn om energie op te slaan... in carrosseriedelen. Uh, in, in en dat heeft allemaal met sandwichconstructies te maken... en koolstofvezel en god weet wat. Nou, dat betekent natuurlijk dat je... Aardig wat accucapaciteit met je, met, met je meedraagt in zo'n auto. En dat bijvoorbeeld een kofferklep voor een deel zorgt voor de energievoorziening. Klinkt allemaal nog heel erg high-tech. Maar nogmaals, als ik al dit zes jaar geleden hoorde dat dat er misschien wel aan zat te komen. Dan is dit wel weer het eerste stapje die kant op. oké okay. Nou, dan hebben we, en dan kunnen we dat boek sluiten, uh, uh, niet genoeg petities binnengehaald om de uh, uh, gemeente Utrecht af te houden... van het onzalige plan om daar in de binnenstad... geen uh, uh, oudere auto's meer toe te laten. Uh, ook, dus ook geen klassiekers en ook geen juppen met leuke BMW... drie liter CSL en, en dat soort dingen. Uh, uh, daar was binnen een heel korte tijd... zijn daar 2700 handtekeningen voor nodig van de bevolking zelf... Maar die wisten niet eens dat er zo'n zo milieuzone aan zat te komen. Dus ja, dat is niet gelukt. De knak heeft uh, zich opgeworpen om die te verzamelen. Inmiddels zitten ze er geloof ik wel op. Maar er zijn gewoon een paar honderd handtekeningen te laat binnengekomen. Dus nu is de volgende target om Utrecht af te houden van uh, die dommigheid. Uh, de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Ja. Dat wordt het volgende angstpunt. Daar Dan heb ik nog een paar kleine puntjes. Ik denk te weten... Maar het wordt niet bevestigd, en dan klopt het... Uh, dat van 12 tot 16 december de Masters of Luxury is. Dat is de, de nieuwe miljonair fair. Ja. Nou, dat, dat, dat is niet geheim, want Geiraat uh, roept dat van alle vallen daken. Ja. Daar komen ook auto's te staan. Niet alle merken, maar wel staat daar onder andere Land Rover en Jaguar. En Jaguar die gaat daar neerzetten... Volgens de nieuwe geruchten F-Coupé. Juist, dat dacht ik. Dus niet Geen de F-Type. Ja, niet de open F-Type, maar, maar het de dichte coupé. Ik heb uh, Spiceholtz gezien, want een goede vriend van mij... was aan boord van een boot ja. in ja. Schotland. Ja. En die kwam er een F-Type tegen... in zwart wit blokjes beplakt. En inmiddels is het opgepakt, dat fotootje... Uh, dat, dat ja. godetje, wat heeft hij getwitterd. Je hebt het gezien met een hij, nou ja, zwarte, juist, zwart dak. Ja, met een helemaal zwart dak. Het lijkt net, het lijkt net het lijkt een cabrio, maar het is een coupé. de coupé. Uh, Mooie, maar goed, dus als primeur, ik geloof dat die eerste... staat hij nog ergens op een of andere autoshootje Somewhere in Europa. En dan gaat hij dus naar de Masters of Luxury. Luxury. Dan de Alfa 4C. Een echt rijdersautootje. Ja. We hebben het er nog niet zo lang geleden over gehad met Hans Vervoorn. Ja, maar... Heeft op de ring... Ja. 8 7.04 gereden welke op ring was dat, standaard broer? banden. Of welke ring was dat? Dus ja, die kan niet op de Nürburgring. Nee, precies. Iedereen zegt dat kan niet, maar het is wel gebeurd. Hé? Ja, dus het is, dat is echt een rijdersautootje gaat dat worden. Dat die is voortgetrokken stel. door een Porsche turbo, Ja, dat zou dat kunnen. Kan niet ja. Nee, die doet het in <laughs> 7.56. Dat dan. dacht ik. Daarom. Ja. Uh, dan uh, tot slot, uh, toch twee kijkers tips, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. A, morgen in brandpunt. Uh, daar gaat een van de vier items uh, van Poel gaat over de boetefabriek Nederland. Okay. En dat is namelijk... die laten uh, aan de hand van een aantal voorbeelden zien... dat het bijna onmogelijk is... om je overal precies op de te, aan de snelheid te houden. Mm -hmm. Op de A4, op de A2 en op de A10 hebben ze gefilmd. Um, en dan inderdaad... Dan, dan zelfs als je doorkrijgt hoe het ongeveer zit... Dan ben je er nog niet, want dan is het s'avonds na zeven allemaal weer anders en ja. andersom. En allemaal weer vrolijk en leuk en gezellig. En dus iemand in mijn buurt, je moet op de matrixborden aangeven hoe hard je exact. daar mag. Maar dat gebeurt dus niet. Dat nee. gebeurt wel op de A10 als maar je... niet op de A2. Nee, Stinkers. En daarmee ja, laat de overheid zich dus enorm de verdenking opzicht van hier klopt ja, iets niet. Exact. En maandagavond bij Leven en Welzijn, dan mm -hmm. gaat Pauw Nieuws, uh, uh, uh, uh, aandacht besteden aan een Aardig iets waar ik nog nooit van gehoord had. Maar je kunt als, en let even op Bas... als 16-jarige kun je een, maakt niet uit wat... een, een Peugeot 3.0 whatever met drie ton op de teller... of een Mercedes stationcar, of een god weet wat... kopen, mm -hmm. dus voor niks, bijna een wrak. Daar laat je, die laat je blokkeren dat hij niet harder dan 70 kan... Ja. ja. Dan plak je daarop achterop een groot driehoek. Ja. En op het nummerbord een plaatje 25 kilometer per uur. Dan heb jij strikt genomen een landbouwvoertuig. En daarmee scheur nee. jij als 16-jarige zonder enige ervaring... In een tractor van het merk Mercedes-Benz. Ja. Lamborghini. En dat mag zonder rijbewijs. Je maar. hebt geen APK nodig. Je hoeft nergens te betalen voor parkeren. Want nee. je, hebt, je hebt een brommer of scootmobiel. En je mag op het fietspad. Je mag op het fietspad. Jeetje, wat de goed. overheid heeft Ey, maar geen historische. Dus geen... voor een hummer. Dat is een markt voor je. Markt ja, voor ja hummer op het fietspad. Ja. Nou, en... Dan gaan ze maandagavond, gaat Pauniers daar aandacht aan besteden. Dat doet Danny Goosen, uh, uh, uh, mijn held. En uh, dat wordt leuk. Dus, ja, dus, dus morgenavond Brandpunt, en maandagavond ja, Pauniers. Dus alle 16 jaar jongens, als je jaren bent of je hebt nog duizend piek op de bank, koop inderdaad iets heel groots. En wij doen een stickerpakket. Ja, ik heb gezegd, het is een leuk idee... Ja. maar het moet wel zo snel mogelijk verboden worden. <laughs> ik ken een, mensen die dit een briljant plan vinden. Ja, ja. dat was hem eventjes. Oké, okay, mooi. Carlo, dan gaan we naar Greenwheels. Want het bedrijf van nou, de Amsterdamse Zuidas... die zijn in samenwerking aangegaan met Audi en Greenwheels. Wheels. En het bedrijf dat al de lang deelauto's aanbiedt, Green Wheels. Jan Borghuis en Green wheels, dat, dat was Vroeger waren dat Peugeot. Peugeot's, dat klopt, Nog inderdaad. Steeds. Nog, uh, steeds. nog steeds. Ja, maar, maar, maar niet lang meer, hè? Nee. Niet lang meer. Nee, nee, nee. nee, nee dat... Hoe pionier. pionier. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe dat komt? Ja. Uh, Peugeot is daar inderdaad met uh, Greenwheels mee gestart als, ja. uh, nou, toch een grootschalig deelauto-project. Overigens voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld: dit is Wenke Vassbender die u nu hoort. Die is van Peugeot. En die is vandaag onze hoofdgast, ja. ja. Maar goed, geen Green Wheels meer. En en, nee. en en maar wel om aan te geven dat uh, wij als merk uh, al uh, nou, een tijd geleden uh, in hebben gezien dat uh, de huidige autorijder uh, andere behoeften krijgt: hè? de mobiliteitsbehoeften, dat wordt een uh, natuurlijk veel besproken onderwerp. Maar mensen willen wel heel graag blijven autorijden. En uh, hoe leuk jullie het net ook beschrijven met wat er allemaal aan uh, veel pk's is. Mm -hmm. Maar uh, bezitten en gebruiken, dat zijn uh, verschillende werkwoorden en die zijn oh. zeer van toepassing. Green ja, dus Wheels als voorbeeld. Dat heb je helemaal gelijk. Ja. Ja. Ja, dat, dat is een andere ja, invulling. Even terug naar Green Wheels is inmiddels van de firma PON, als ik ja. niet vergis. En dat is weer een groot importeur van Volkswagen, Audi, et cetera, et cetera, et cetera. En die hebben nu een initiatief ontwikkeld ja, met die Audi. En dat heet Audi Shared Fleet, meneer Borghuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor wie is dat bedoeld? De bedrijven die op de Zuidas zitten, ja. die hebben samen besloten dat ze graag een oplossing willen hebben. Een shared fleet oplossing, zodat medewerkers vrij zijn om een keer een dagje met de fiets, met mooi weer, of uh, met de trein naar het werk toe te kunnen komen. Mm -hmm. En van daaruit hebben ze dan de vrijheid om op die dagen ook gewoon een auto te pakken voor een zakelijke afspraak. En daarvoor is Audi shared fleet. En wat voor, wat voor auto's uh, mogen ze dan uitkiezen? Uh, we zijn om te beginnen zijn we gestart met uh, zes Audi A1 Admired. En volgend jaar komen er ook uh, G-Tron en E-Tron modellen. En het ligt in de lijn van de verwachtingen dat we dan ook dit soort modellen daar op de Zuidas kunnen gaan aanbieden. Oké, okay. uh, dit is een pilotproject, zegt u, heel duidelijk. Uh, eigenlijk op een bedrijventerrein, want het is de Zuidas goed beschouwd. Uh, als dit werkt, gaat u het dan uitrollen naar andere plekken? Ja, dit is een internationaal programma van Audi. Mm -hmm. En we gaan de volgende week... gaan we dit ook uitrollen in München. Ja. Het is een, dit is het begin van een heel internationaal programma. En uh, jullie zeiden dat straks... dat PON uh, Greenwheels heeft overgenomen. Het is zo dat PON heeft een belang genomen in Greenwheels. Ja. En dit jaar heeft uh, Volkswagen Financial Services AG... ook een belang in Greenwheels genomen. En met dat gezamenlijk belang... hebben we allemaal gezamenlijk een agenda... om de auto als product ook om te toveren tot een mobiliteitsservice. Ja. Uh, net zoals je online, uh, ja, muziek, uh, online gewoon ter beschikking hebt. Ja, nou is een andere firma uit Stuttgart met de grote ster... die dat met zijn car-to-go-principe al doet in Amsterdam... en een hele hoop andere Europese steden. Krijgen die er dus een concurrent bij? Uh, ja, want um, zij zijn met name gespecialiseerd in ritten die heel kort zijn binnen de stad zelf. Ja. Dat zijn over het algemeen ritten van enkele minuten. Er komt volgende maand ook een onderzoek van de gemeente Amsterdam naar buiten. waaruit blijkt dat het met name gaat ten koste van het stedelijk openbaar vervoer. Wij pakken het anders aan. Wij zeggen, mensen, we geven de vrijheid om met de trein naar het werk toe te komen. En als je dan een zakelijke afspraak hebt in de regio, buiten de stad... Mm -hmm. pak dan de auto voor enkele uren. Dus dat is niet een minutenprijs. Uh, dat is niet wat wij verkopen. Wij verkopen de auto's alternatief voor een gewone rit. Oké. Okay. Ja. Nog eventjes naar Greenwheels, want daar bent u van. Uh, de, de Peugeots die, uh, die, ja, die, zijn er dus uitgefaseerd of gaan er langzaam uit. Doet dat niet pijn? Ja, dat, uh, dat doet zeker pijn. Want uh, we hebben 16 jaar lang uh, uitstekend met Peugeot samengewerkt. En uh, wat we met Peugeot hebben opgebouwd... is eigenlijk ook een voorbeeld over hoe we verder willen. Kijk eens dan. Nou, wij hebben hier de PR-manager van Peugeot Nederland, Wenke Valsbenner. We gaan haar eens vragen. Dank u wel. Jan Borghuis van Green Wheels. Ja, waarom is die samenwerking opgestart? Uh, Wenke? Uh, je sometimes je you win, er... sometimes you lose, zeg ik dan op uh, ja, zo goed Nederlands. Jullie Nederland. waren hard aan het verliezen op dit uh, verhaal. Nou, nee, verliezen niet. Het is, uh, na een lange tijd uh, is het uh, ook wel eens goed om te veranderen. En uh, daarin uh, is onze... Uh, ja, een een ander merk is, is nu uh, degene die de auto's levert. Het is logisch dat als je belangen ergens inneemt... dat je ja. daarin het belang doorvertaalt naar de auto's die op de weg rijden. Dat is Toch horen logisch. we van, van Borges, dat, ja, eigenlijk, dat het ging goed. We hebben 16 jaar geweldig samengewerkt. Ja, dat is geheel wederzijds, ja. absoluut. Ja. Wij ja. Vinden dat bij Persoon Nederland natuurlijk ook erg jammer... Maar zij hebben opgezegd en niet jullie? Nee, dit is een gezamenlijk Gezamenlijk vraag ja, ja. ja. ja. um, Ik heb een intelligente vraag. Dat meen je? Ja. Nou, kom op. Um, uh, Dames en heren, een intelligente vraag. Tada! Ik heb een intelligente vraag, Wenke. Wenke, nou. um, jullie bieden op dit moment auto's aan te verkopen voor... 21 of voor zonder btw. De, jullie betalen de btw. Dat betekent gewoon een keiharde keiharde korting van 1.20%. Dat is hè, dus dus koper vier en je krijgt er vijf, zou ik maar zeggen. En dan hebben jullie die niet te missen deals. En dan denk ik bij mezelf toch een beetje moet je me maar niet kwalijk nemen van wordt het niet de tijd om te stoppen met Peugeot? Want als je op die manier je auto's moet gaan Wegen. wegzetten is wel een Teken aan de wand. Hoor. Nou ja, dat is natuurlijk een interpretatie die uh, heel veel overslaat. Ja, Wij zijn nee, net... ik, ik, ik speel ook een beetje advocaat. Ja, voor natuurlijk, de duiven, dat mag maar, ook. maar het is wel, hè, ik bedoel, 21 procent. Nee, ik vind het leuk om daarop te mogen reageren. Uh, zoals wel algemeen bekend is, uh, auto, uh, de automarkt in Nederland... Uh, is in lange tijd, in 30 jaar, niet zo slecht geweest als nu. Nee. Daar heeft uh, Peugeot, net als andere automerken, bijzonder veel last van. We zitten in uh, een afsluiting van een jaar... waarin wij allemaal proberen ons uh, marktaandeel uh, te halen. Dus uh, Peugeot is een volumemerk en doet daar inderdaad uh, heel zichtbaar en hard aan mee. Um, met de deals, uh, de niet te missen deals, de BTW. De ja, Net als jullie zustermerk Citroën overigens. Ja, hè, want inderdaad, het zit samen ja in hoor. We zijn uh, ja. als automerken bij elkaar willen we allemaal heel graag. Uh, onze producten slijten, zoals ik dat uh, mag zeggen. Ja, maar als het dus, uh, met zoveel moeite ja. wordt... Is dat niet... Ja, het is, het is nu te vergroten dat wat wij doen wat nu uh, te horen en te zien is. Uh, maar goed, we zijn uh, in de markt uh, actief, net als anderen die dat ook uh, zeker doen. Mm -hmm. Toch waar jullie heel succesvol zijn is het bouwen van motoren... En leveren aan anderen als een OEM leverancier zoals dat heet. PSA is bekend om zijn motoren. Ik heb een Britse auto met een, met een motor van, van, van jullie huis. Dat gaat goed. Waarom niet daarop focussen en gewoon zeggen... nou, die twee merken die lossen we op en PSA bouwt motoren voor de hele wereld? Nou, wij zijn nog steeds, want u begon net te zeggen van uh, de nieuwe 308, de redding van Peugeot, die wil ja, ik dat. heel graag nuanceren natuurlijk. Want op dit moment introduceren wij inderdaad een, uh, een nieuw model, 308, in het belangrijke C-segment. Mm -hmm. Is altijd al heel belangrijk geweest. Dat en waar de golfjes en de astra's en ja. dat soorten zitten. Hè? Ja, dus momentum een moordende concurrentie dan ook. Moordende concurrentie, ja. Ook, hè, moordende concurrentie. ja dus uh, wij zijn echt heel trots om een uh, sterk en onderscheidend alternatief uh, uh, aan te bieden. En dat moet dan, het de redding worden? Nee, dat wil ik niet zeggen. Want we zijn uh, al uh, nou, zeker geruime tijd bezig... om door uh, alles wat wij opnieuw introduceren... dus nieuwe producten, daar innoveren we op te investeren. Dan gaan alle investeringen die, uh, die gaan daar naartoe, productvernieuwing. Mm -hmm. ah, ja. Dus het bewijs, het, het offensief uh, is, het, is het beste aanval. Ja. De, de, ah, ja. Jullie hebben het ook wel een beetje aan jezelf te danken, weet je, weet je dat? Want ik, ik ben nog uit de tijd van de Peugeot 504. Had ik vroeger eentje. De 604 was ook een bloedmooi auto. Foto's. En het, ja, is wel een slecht, tijdje, het is wel een Oeh. tijdje voor jouw tijd wenken. Dat dan weer wel. Is het ook wel een beetje droevenis geweest oh. hè, qua design. Bloedeloze. Ja, dat blijft natuurlijk altijd iets persoonlijks. Hè. Design is smaak. En er is, nee, en er is zoveel te bieden. Op cijfers op cijfers was het niet heel persoonlijk. De hoor. Ene, dat, het dat, ene, dat, dat, ene dat is... is wat succesvoller dan het andere. En natuurlijk is dat een, uh, blijft dat smaak. Er zijn nog heel veel mensen nu op de weg die, uh, die daar misschien anders over denken. Ja, ik, ik hoop het. Het Chinese Dongfeng ja. gaat een aandeel nemen in Pesa, waarschijnlijk. Um, ja, dat, het, het zou kunnen. Er zijn inderdaad um, uh, verkenningen op dit moment gaande, die zou, zouden kunnen leiden naar uh, een andere ja. verdeling van de aandelen die de familie Peugeot nu heeft. Ja, maar, en uh, dat, is, dat, is, dat is zo mooi. De verkenningen een... dus nog geen aankondiging. Nee, oké. Okay. Maar de Chinezen, wat is Dongfeng voor een, voor een club? Dat is op dit moment uh, de partij die in China uh, Peugeot en uh, Citroën uh, juist het is een bekende, bekende. Het is een bekende, ja, Precies. ja. Ook een fabrikant, een grote fabrikant daar. Ja. Ja. Ja, ze, ze overwegen een, een aandeel van 30% in de firma... En dat opgeteld met, met wat overheidssteun in Frankrijk... zou Peugeot voorlopig weer uit de zorgen moeten halen. Zeg ik dat zo goed of uh, Het is een interpretatie die inderdaad rondzinkt. Ja. Uh, wat ik net ook al zei, uh, verkenningen... Uh, maar nog geen aankondigingen. Nee. Dat kan, en, en er zijn meerdere partners waarmee gesproken wordt. Maar deze staat wat uh, in het nieuws uh, deze word, week. Maar ja, wordt links en rechts wel geschreven dat het zomaar eens binnenkort gedaan kon zijn. Met die deal. Dat wordt inderdaad ja. geschreven, ja. ja. Nou, nou, dat zou hartstikke mooi zijn. We gaan zo verder met je praten, volgens mij. Maar we, gaan, we moeten eerst naar de rijimpressie. Oh ja. We rijden met de uh, uh, Abarth. Want het is geen Fiat, maar. De Abarth 500C 695, Edizione Maserati. Lekker hè, dames en heren? Dat dat, dat, dat brabbel, hè? Brabbelen en dat tussengas. En dat, en dat... een donkere roffel in zo'n auto. Het, nou, laat ik het zo zeggen. De kleinste supercar ooit. Namelijk de Abarth 695 Edizione Maserati. Nou, 3,5 meter lang. 180 pk. In een seconde of zes naar honderd. dik, dik, dik over de 200, 220, 230 misschien wel. Je moet het maar willen in een auto van dit formaat. Ja, hij is vergelijkbaar met dat, met dat hele kleine, bonkerige ventje van de lagere school. Wat decimeters onder, onder de, lengte, de gemiddelde lengte van de, van de klasgenoten zat. Maar met een mega grote bek zodat, uh, zodat zelfs de sterkste van de klas enig ontzag hadden voor dat kleine ventje. Nou, dat is de Abarth 695 Edizione Maserati. Ten voeten uit. En daarbij, het ziet er ook nog eens een keer goed uit hoor. spoilers rondom. Hij is in een hele mooie, donkerrode kleur uh, uitgevoerd. Dat is ook de enige kleur waarin dat kan. Kortom, heel snel, heel spectaculair en aaibaar om te zien. Uh, en duur. Hij is behoorlijk prijzig, hè? want de meest exclusieve Fiat Abart of Abart ooit... afgezien van de Ferrari-versie die er ooit is geweest... Uh, ja, dan praten we gewoon over een prijs van 42.500 euro. 2.43 mil voor een, ja, zeg het dan maar even heel digigerend, een opgepepperde Fiat 500. Kan natuurlijk eigenlijk niet, maar Fiat doet het wel. En ze zijn erin te prijzen, want... Je krijgt me een partij rijplezier. Het is leuk, leuk, leuk. Maar vooral van buiten. Een snoepie om te zien. En daarmee heb ik dan ook toch wel eventjes het laatste punt... wat ik moet bespreken met u. Kun je dan in deze Fiat 500... of in deze Abarth, ik zeg het steeds verkeerd... kun je je daar als vent nou wel in vertonen? Want dat is natuurlijk met die Twin Air uh, ja ja vragen of je dat nou maar kan doen. Ja, dames en heren, deze daarin kan het. Ik moet u zeggen, ik heb zelden zoveel plezier gehad... en zoveel lol gehad aan een autootje als deze. Het is gewoon lachen. Afvragen of dat volgende week met de BMW i3 ook zo is. Maserati. Ja, dat is grappig. 42,5 overigens, 42. ja, overigens levert Abarth nu ook, een, net sinds vorige week, een 500 Scorpione. Ja. En die heeft 135 pk, is ook zat voor dat formaat overigens. En dan ben je maar, tussen aanhalingstekens, 29.000 euro kwijt. Maar dit maar... was de 6,95, want wij hebben eventjes... Jorn heeft uitgezocht de 6,95 van Carlo Abarth. Sí. Wat een Zuid-Tiroler was. Hij kwam uit ja, Oostenrijk. Zo ja, Eigenlijk ze. was het Karel. Die uh, maakte in de jaren 60 de 695. Mm -hmm. Die had 635 cc inhoud mm -hmm. in een twee-cilinder motortje. En maar liefst 32 pk. En dan had je ja. ook nog een S6. De snelle ja. versie. En die had wel 37 pk. Ja. En daar kon ja. je 145 mee. 1. Eén kleine opmerking ja? hiertoe. Wat zou dat autootje ge, ge, gewogen hebben toen? Nou, zo iets zoals bij het rechterbeen. Ja, de, pak hem beet, 600, Zoiets, 700 kilo. In de deze de Maserati, Maserati zit gewoon op een hele dikke 1100 kilo. Met die grote leren matten ja. onder die schoenen. Ik heb, een, zoals sommige mensen wel weten, ook nog een Volvo 740. Nee, die die weegt minder tevallen. dan die... Ja. Ja. dat kleine <laughs> 695-editionen. Wek, Wek ben het, de laatste minuut gaan we. In. Ja, vertel eens. Geef de Peugeot-rijder, waaronder uh, uh, de heer Davelaar... of een van onze vaste luisteraars... die zit enorm te springen om positief Peugeot-nieuws. Geef hem hoop. Nou ja, dat is krijgen we nu. Ik ga nu natuurlijk de nieuwe 308 ja? zichtbaar laten worden. Ja, dat is de Golf. zeg uh, maar, klasse. Met auto. een iCockpit, een hele andere rijsensatie van binnen. Veel minder knoppen, maar heel veel comfort... Uh, rijplezier. Maar PK-nieuws van Peugeot... is die RCZ-R. 270 ja. pk. Komt dat, er ook aan. Dat was een leuke auto. Is nog steeds de dus. RCZ. Ja. En ja. komt een snelle versie van Een van. snelle versie. Nu is die beschikbaar hey, hey. 200. Dus we noemen hem RCZ-R met 270 pk. Ja. Eigenlijk een beetje tt killer Een echte killer, ja. komt uh, hij is, We gaan de prijzen... Nou, onder de 50... Onder de 50. 50. Oké, okay. ja. uh, een, een concurrent voor de Alfa 4C. Uh, die, die zit op 60. Ja. Uh, ja, uh, maar natuurlijk 3. ook de SW. De SW uh, 308 die wij uh, volgend jaar uh, introduceren. Ja. En een ontzettend complete 208-lijn die hier natuurlijk ook nog niet zo heel lang mee is. de nieuwe GTI. En de GTI Eindelijk erbij. Eindelijk weer een ja. GTI. Ja. ja. Krijgen we ook die? een grote, grote Peugeot nog? Krijgen we nog een grote? We ja. hebben een grote Peugeot. Ja, maar, 3008, 5008, ja. facelift, nu ook uh, op de markt. Oké. Okay. In de 508-hybride, ja. dieselhybride. Ja, dat is dus waar. kies maar. Ja. Dat is waar. Dus eigenlijk zit, zit je nog volop leven. Natuurlijk. Dat ja. merk. Ja, absoluut. Blijf nou, hè? Gelukkig wel. En hopelijk wordt dat met Dongfeng wat. Want we hebben inmiddels geleerd van Chinese firma's die aandelen nemen in westerse firma's. Dat pakt lang niet altijd slecht uit, om het maar even... Uh, nee, bedrukte zeggen, in tegendeel. Totdat je een enorme fiscal uh, in je linkervoet krijgt. Maar symbolisch, ja. zover... de leeuw en de draak. Ik Deze show ja. zit erop. Dankjewel, ja. Wenke Valsbennen van Persoon Nederland. Bas, en, uh, heb jij week... je al opgegeven voor lingo-nudisten-bingo? Uh, nee, nog niet, maar gaan oh. wij wel doen. Vanmiddag uh, nog. Het mooiste is, we spelen daar met jouw ballen. Tot volgende week. <laughs> Geert Kluk met het Nieuws NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal.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 en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy. Wilfried Martens leidde tussen 1979 en 1992... negen Belgische regeringen. Hij bleef tot zijn dood een belangrijke factor... in de Belgische en Europese politiek. En dat zijn de hoofdpunten. Ja. bij verkeersinformatie met toch een assortiment van spits door werkzaamheden dit weekend. Let maar op op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Knoop het Hoevelake 2 kilometer... richting Amsterdam op de A1... bij Hoevelake 3 kilometer, allebei door werkzaamheden... En door een ongeluk tussen Gooimeer en muiden Oost richting Amsterdam... op de A1, 3 kilometer file, daar is de weg weer vrij. Dan weer werkzaamheden, de oorzaak van de file op de A4 richting Vlaardingen... tussen Knoopend Benelux en Knoopend Ketelplein. A8, Zaandam, Amsterdam, voor Knoopend Koenplein, 2 kilometer. En daarvoor op de A2... ...richting de Nieuwe Meer voor de Koentunnel 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar door werkzaamheden... ...bij Knoopend Velsen 5 kilometer. En daardoor ook op de A22 richting Beverwijk... ...voor de Velsertunnel 2 kilometer file. Werkzaamheden ook op de A27 Utrecht richting Gorkum... ...bij Hagenstein 3 kilometer. A27 richting Breda bij Knoopend Gorkum door werkzaamheden 2 kilometer. En eindig met een treinbericht... ...want er rijden door een wisselstoring nog steeds geen treinen... ...tussen Assen en Bijlen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium Live vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Met u in de buurt komt u even langs tot half vijf kunst en cultuur aan de Marnikstraat hier. V uh, Flip Vuisje, die legt ons straks uit wat we kunnen leren van zakenman Mick Jagger. We maken een geluidswandeling door de pijp en de wereld van Herman Heijermans... met de acteurs van Toneelgroep Amsterdam. Bibi Dumontak over Wolfskwint. Dat is haar eerste roman voor volwassenen. Hans ten jager over Malevich in het stedelijk en nog meer beeldende kunst. En Joost van der Kastelen schreef vel over de man die van het ene naar het andere bed wiept. Zo dadelijk Anneke Blok en Huub Stapel over De God van de Slachting. Het stuk waar ze in staan. En sommige bezoekers van dat stuk van de week die waren vooral stapel op stapel. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind hem leuk. Ja, Peter Faber in de virtuele vitrine. Gerda Havertong in de bus. En de live muziek is van Jovanka. Oh, En dat was nog maar de teaser, zeg. Straks nog drie keer in dit programma. Wilt u reageren opiummetafro.nl of twitter naar hekje hekje opiumavro... of hekje Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De Gouden Stuiver voor het beste jeugdtelevisieprogramma... ging gisteren naar het Sinterklaasjournaal. En de rest van de prijzenregen bij het Televiziergala... had ook al iets weg van een Sinterklaasgedicht. Mol. Dat is Johnny de Mol... Ja, Linda de Mol won de de ster, vrouwen. Johnny de Mol de ster, mannen. En Kees Tol, de Talent Award. En na dit rijtje kon het eigenlijk niet missen. He. Eindelijk na zeven nominaties ging de gouden televisierring dan toch naar... Wie is de Mol? Dat programma krijgt 49% van de publiek stemmen. Een andere publieksprijs, de NS-publieksprijs... die ging deze week naar het boek Gijp van Michel van Egmond. Zijn uitgever, Johan Derksen... Die was er als enige niet bij tijdens de uitreiking. Want hij vond het een bijeenkomst van eng nekken uit de grachtengordel. En dat was tegen het zere been van schrijver Gitmark. Gewoon aperte arrogante lulkoop. Dat wil ik ook wel eens even zeggen. Want onze lezers zitten in Zutphen, in Gorredijk, in Terneuzen. Dat zijn gewone, hardwerkende mensen. Helemaal niks elite. Dat zijn gewone mensen die geïnteresseerd zijn... en hun hersens nog eens een keer willen gebruiken. Zo, de prestigieuze Man Booker Prize. Die ging het jaar naar de Eleanor Ketten, de 28-jarige Nieuw-Zeelandse schrijfster... kreeg deze voor haar boek The Luminaries... Is de jongste winnaar ooit. De jury was unaniem en had maar één stemronde nodig, liet de voorzitter weten. This is een dazzling novel, is a luminous novel. It's about greed and gold and what we value. And what we value, turns out, is love. We hebben een betoverend boek over herzucht en goud, maar uiteindelijk blijken we liefde te willen. Ja, dat willen we allemaal. Aan de vertaling wordt gewerkt door twee vertalers maar liefst. De Nederlandse versie, het is dik 800 pagina's namelijk. Die gaat al wat schitterd heten. En wordt in april verwacht. Het succes van Bonita Avenue van Peter Buwalda is nog niet voorbij. Deze week werd het verkocht aan een Amerikaanse uitgeverij. De deal werd gesloten op de Frankfurter Boegmessen. En Bonita Avenue is Slans' meest succesvolle deb debuutroman ooit. We vermoeden dat Bubal daar heel blij is, maar ook zenuwachtig, want dit was zijn reactie toen zijn boek een Duitse vertaling kreeg. Ik bedoel, je krijgt het hele circus nog een keer. Hè? Je krijgt weer recensies eigenlijk. Uh, ik vond het een hele nare tijd in Nederland. Dat je daar zit te wachten op die stukjes in de kranten. En nou uh, gaat het in Duitsland nog een keer gebeuren, denk ik. Andere boeken die uh, naar de boegmessen naar het buitenland gaan, zijn onder meer Van Toe van Bert Wagendorp en Reizen zonder John van. Hé, hey, daar is hij weer, Geert Maak. Teleurstelling en woede bij het Gelredoom woensdag. Duizenden Anouk-fans kregen daar op het allerlaatste moment te horen... dat het eerste Sinfonica en Rosso-concert die avond niet door zou gaan. De zangeres was geveild door griep. Smiddags had ze nog wel de soundcheck gedaan... maar daarna stortte ze langzaam maar zeker in. Balen natuurlijk voor de fans. Sommigen hadden er al een lange reis op zitten. Heel erg balen. Ja, dat is natuurlijk niet leuk, hè? Anderhalf uur gereden. En dan uh, vijf minuten voor uh, we waren... horen we dat niet door. En wat dakje doen? Zit. Dat is dat is niet leuk. En als echte fans begrijpen dat ze ons het beste voor geven wat ze heeft. Wetenschappen, Noem. je. Het afgelaste concert wordt aanstaande woensdag ingehaald. Gewoon op volle kracht. En tot zover het opiumnieuwsoverzicht. Dit is open. Nederland heeft er weer een museum bij. Het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. Het zit in hetzelfde pand als zijn grote broer. Het gewone verzetsmuseum. Door de ogen van vier kinderen wordt een beeld van de Tweede Wereldoorlog geschetst. Deze week was de opening en opium was erbij. Het museum zou eigenlijk geopend worden door premier Mark Rutte. Maar hij had het te druk met de regeringsonderhandelingen. Minister Bussenmaker van Onderwijs en Cultuur, die komt wel. Zij kwam met wijze woorden over oorlog. Dat alles uh, waar wij, uh, wat wij nu gewoon vinden niet vanzelfsprekend uh, is... en dat het zomaar opeens allemaal heel anders uh, kan zijn. En uh, dat we er moeten voor zorgen dat zo'n tijd uh, nooit weer uh, terugkomt. En dus daar lessen van leren. En daarom nam deze moeder haar kind op de eerste dag al mee naar het museum. Hanna is negen en eigenlijk... Um is vandaag voor het eerst dat we er echt zo in de geschiedenis duiken. En ik vond dit museum wel een hele mooie manier om dat samen met haar te doen. Dit is Eva. Dit is Jan. Dit is Nelly. Dit is Henk. Wil jij weten wat zij in de oorlog hebben meegemaakt? Ga dan op onderzoek uit. En je kunt op dat onderzoek uitgaan in de vier huizen van de kinderen... die waarheidsgetrouw zijn nagemaakt. Zo kun je de woonkamer van NSB kind Nelly inlopen... Of het konijnhok openen van verzetskind Henk. We gaan op reis naar de De negenjarige Hanna vindt het wel leuk. Ik kan op zich wel andere dingen doen dan in een ander museum. Want, want hier kan je uh, aan dingen aanraken. En dat kan dan bij andere dingen niet. En je was net ook in een van de kamers? Uh, het was eigenlijk gewoon het huis met daar de slaapkamer en de woonkamer. En wat vond je daarvan? Uh, anders dan dat wij nu hebben. Ja, wat viel op? Bijvoorbeeld uh, de keuken staan minder dingen... of uh, de radio dat anders is of zo, dat soort dingen. Hebben jullie thuis nog een radio? Uh, nou, we hebben eigenlijk een, uh, een, uh, een box... en dan gaan we via de iPad zetten we dan een radio op. In het huis van de Joodse Eva hangen jassen met echte jodensterren aan de kapstok. Ik wil wel bij elkaar blijven als we gaan onderdijken. Je vader legt je net uit uh, wat een jodenster is... Ja. Maar jij loopt er een beetje langs alsof je het niks vindt. Waarom? Mij lijkt het een beetje gewoon. Het lijkt je een beetje gewoon, die jodenster? Nou, niet erg gewoon. Het is gewoon niet zo leuk? Ja. Wat vind je wel leuk? Uh, vliegtuigen om te zien of in een spelletje. Dat is wel veel spannender. Ja, dat is wel wat leuk. De vier kinderen die centraal staan in het museum bestaan echt. En zijn inmiddels 80 jaar gepasseerd. De Joodse Eva Schloss overleefde Auschwitz. Maar verloor haar vader en haar broer. Ze was aanvankelijk huiverig om haar verhaal in een museum te zien. Ik was eigenlijk echt bang. Maar toen ik het gezien heb... vond ik het echt eigenlijk zo mooi voorgesteld. En ook belangrijk omdat zoveel mensen het kunnen zien en mijn broer die toch maar um, um, een heel kort leven gehad heeft die Heinz en dat is natuurlijk want even voor de luisteraar. Heinz uw broer is in Auschwitz overleden samen met uw vader in, ja niet in Auschwitz in Mauthausen hij is op de de dodenmars gegaan en heeft het niet overleefd. Dus nu zal vele, vele mensen zien wat hij gedaan heeft. Vooral zijn schilderijen. Dus hij zal niet worden ver ver vergeten. U heeft deze hele geschiedenis meegemaakt. En nu, zoveel jaar later, lopen hier kinderen... die nog nooit enige dreiging in hun leven hebben gehad. Die iedere dag onbeperkt snoep koek, iPads, computers... verwend zijn. Hoe is dat... voor u om uw verhaal... zo aan die kinderen... mee te delen? Ja, ik denk... het echte gevaar... en zo, geloof ik, kunnen ze niet... beseffen. Als ze echt... eraan denken wat er gebeurd is... dan zouden ze niet meer kunnen slapen. Ze nemen alleen maar weg wat ze... kunnen begrijpen. En zo... Later dan, als ze dan volwassen zijn... zullen ze het misschien meer erover nadenken en be beter begrijpen. Dat was Eva Schloss, wiens ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. model stonden voor de expositie van het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. Het nieuwe album van onze muzikale gast is getiteld Satellite Love. Het is een kosmische ontdekkingsreis terug naar de gloriedagen van de Soul van de jaren 70. Maar niet alleen dat. Razend populair is ze bij Japanners... Ja, die kunnen nu hoogheid via satelliet naar haar, van haar genieten. Want ze is hier live in de En how does it feel? It feels great. Jovanka. Yes. Oh yeah. I Show my affections. I thought we had a promise made. Feeling this feeling, I've been holding out so long. Now you're in my place, baby. You've and your Courage is gone. Dat is een live fade-out. Mooi is dat, Giovanka met Hou. Dat is het En dat is straks nog, nog twee keer hier. Ongemaneerd, onbeleefd en uh, ongewoon geestig staat op uh, de flyer van God van de Slachting. Een stuk van uh, Jasmine Reza. Uh, de beschaving en goede manieren zijn inderdaad ver te zoeken. En de flinterdun dun uh, laagje beschaving raken we snel kwijt. wanneer twee echtparen elkaar opzoeken. nadat hun elfjarige zoontjes met elkaar op de vuist zijn gegaan. Uh, Anneke Blok en Huub Stapel die spelen een stel in God van de Slachting. Ik moet even zeggen dat Paul Erkooy en Johanna ter Stegen het andere stel zijn. Maar die zijn er niet. Anneke en uh, Huub wel. Uh, fijn dat jullie er zijn. Ja. ja. Uh, Huub, het was jouw idee, heb ik begrepen. Om, om dit stuk te, te spelen. Uh, ja, om het te spelen. En, uh, ja, dat klopt. Ja, Want we, we, we, we kwam dat doordat. Het is een film, hè? Carnage. Het, is, nou, een het film. is een toneelstuk. Het is in origine ja. een toneelstuk. Er ja. is een film van gemaakt ja, door Roman Polanski. Ja. En, uh, uh, het stuk had nog niet echt een grote landelijke tournee gehad. Dus ik dacht het wordt tijd. En ik wilde heel graag met Anneke en met uh, Johanna werken. Dus dat was ook snel gepiept. Dus en... Heb je er een stuk bijgezocht eigenlijk? Dat is... Nee, ja, nee, nee. Dat het kwam heel goed uit. En, en Anneke en Johanna hebben weer Paul erbij gezocht, mm -hmm. waar we heel erg blij mee zijn. Ja. Maar was dat op basis van het toneelstuk of had jij de film gezien dat je dacht van? Ik had de film gezien. Uh, ik had het toneelstuk nooit gezien. Ja, een film met, met Kate Winslet onder andere en, uh, en Jodie Foster. Jodie ja. ja. Anneke, had, had jij de film gezien? Toen je ik had de film werd? gezien oh. op de Parool Filmdag. En toen ben ik gaan zoeken op internet... omdat ik dacht, oh, dat is een stuk, dat, dat, dat moet ik doen. Toen ben ja. ik uh, naar iemand gegaan met een gezelschap... en die vond het niet passen bij zijn gezelschap... omdat ik dacht, nou, dit is, dit is iets wat ik zou willen doen. Mm -hmm. Heb ik het laten zitten... En een maandje later kwam ik Huub tegen en die zei: Wil je mijn vrouw spelen? Wil je mijn vrouw Uitgerekend in dat ja, stuk. Dus ja, dat was een... heel fascinerend. Het moest zo zijn. Ja, ja. schrappig. Ja. Want twee stellen, die, die elk hun eigen karakter, Elke lid van, de, van dat stel heeft ook zijn eigen karakter. Was het mogelijk geweest dat uh, jullie precies dat andere stel hadden gespeeld, of niet? Ik denk van wel. ja. ja. Het vroeg ik me af, want ik vond het ja. zo goed getypecast, de, de vier. Maar ja, het is een kwestie van goede acteurs neerzetten... en dan krijg je dat uh, automatisch verschillend. Ja, ik heb het gevoel dat het inwisselbaar is. Dat, uh, dat wij ook het andere stel hadden kunnen spelen. Ja. Want, want uh, uh, uh, schets me, Anneke. even. Wat, wat, wat zijn jullie voor stel? Nou, als je ons beroep hoort, hij is advocaat. Ik ben uh, uh, nee, uh, consult <lacht> consultant, nee... Vermogensconsultant. <lacht> dus dan, dan weet je waar in welke hoek je zit... Hey, gewoon hey, een soort gewoon mezelf, grouw, uh, enorm ja. Ja. ja, dan de, het goede milieu, welbespraakt. Ja. komt, ziet er goed uit. De stress uh, zit overal. Ja. ja. En de buitenkant klopt allemaal. Ja. Alles, het, pracht en praal, alles genoeg. Ja. En jij hebt voortdurend ook je telefoon in hand, want er spelen allerlei zaken met, ja. je, met een klant van je. Ja. Die een middel op de markt heeft gebracht wat niet helemaal uh, comme is. En um, ja, daar heb ik het voortdurend over. En euh, nou ja, dan gebeuren er een aantal dingen in het stuk... waardoor er euh, geestige humoristische situaties ontstaan. Ja. Jullie zoontje heeft euh, dat <kijkt> zoontje van dat andere stel met een stuk hout twee tanden uit de mond geslagen. Ja. Mishandeld is een groot woord, maar... Ja, nou ja, daar, ja. daar gaat, ja. Daar ja. Ga, daar daar ga gaat je het over. Ja. He? Want uh, ja. je, je komen dus uh, bij elkaar. Uh, je, kom, je zijn op bezoek bij dat andere stel om uh, alles in, in de minne te schikken... Of... Ja. Ja. Ja, dat was althans het idee. Ja, wat we in het gewone leven eigenlijk continu doen. Om echt, waar je eigenlijk over opwint om dat er heel keurig en netjes toch te brengen... en proberen daar een, ja, je gelijk in te halen. En dat, dat gebeurt ook in dit stuk, maar het ontspoort. Ja, je zou zeggen van oké, okay, dat regel je eventjes in uh, tien minuten tijd. Je drinkt een kopje koffie, uh, je zegt elkaar gedag. Ja. En dan zien elkaar weer op, op het schoolplein. Ja, het stuk stopt ook tien keer. Er zijn tien, vijftien momenten in, in het stuk waarbij je zou kunnen stoppen, waar, waarbij je makkelijk zou kunnen zeggen... oké, okay, leuk, dan doen we het zo. Het is gaan... geregeld, we gaan naar huis. Ja, waar, waar zit hem de ontsporing in? <lacht> wat, wat, wat gaat er mis? <lacht> Doordat een van de karakters een opmerking maakt... die bij de ander weer zoveel irritatie losmaakt... Ja, dat ze elkaar uiteindelijk naar het leven staan. Ja. Kun, kun je een voorbeeld geven van zo'n opmerking... die, die uh, uh, uh, het afscheid uh, even uit, uh, doet uitstellen... Um, even kijken, de, de allereerste. God, er komt er niks boven. <lacht> nou, ik weet er één dat hij eigenlijk uh, de Paul tegen mij, tegen ons zegt: van nou ja, weet je, wat jullie jongen heeft gedaan, daar is misschien ook wel, dat is ook, daar kunnen we wel goed praten. Want kijk naar, naar, naar zijn ouders. Hm. En dat is eigenlijk net op het moment dat wij de deur uitgaan. En dan denk je, ja maar, hallo, wat? wacht even. Mogen we dan ook nog even iets over jou zeggen? Hoe jij eh, ja. in het leven staat? Ja, want, uh, zij zijn een totaal ander stel. Paul, Paul uh, Kooi speelt een, ja maar wat softe man. In, in, in, in, in, in, in, in ieder geval de, de, op het de eerste Op eerste gezicht. Ja. Ja. Ja. Blijkt dat, dat daar een, een soort... Nou ja, hij heeft de hamster van de familie buiten gezet... en aan zijn lot overgelaten, om maar wat te noemen. Ja, om maar wat te noemen, ja. Ja. ja. En hij handelt in potten en pannen. Ja, <laughs> ja. en hij weet alles van wc's en dergelijke. Ja. Ja, daar handelt hij ook in. En, en zijn vrouw Johanna Ter Stegen is, is uh, ja, uh, zeer begaan met Afrika. Ja. Uh, zeer beschaafd, uh, betrokken. betrokken. Ja. En ook dat beschavingslaagje blijkt dan heel erg dun te zijn. ja. Alle beschavingslaagjes ja. van alle mensen in het stuk ja. blijken geweldig is, te zijn. Is dat ook waar de titel vandaan komt? De God van de Slachting? Ja, ja... God, die titel, ja, daar, daar, daar hing Jasmina Reza heel erg aan. Wij hadden het graag anders genoemd, kan ik wel vertellen. Maar uh, de, de schrijfster is oppermachtig. En het heet in het Frans Carnage, Le Dieu du Carnage. God van de slachting. En uh, dus moesten wij het ook zo noemen. We hadden het graag slagveld, of uh, liefde is een slagveld. Ja. Of, uh, je had veel kunnen verzinnen. Maar goed, dit is nou eenmaal zo. Uh, het stuk is er niet minder uh, leuk om. En, en we hadden twee dagen geleden in hoofddorp, een mevrouw... Die, waarvan ik dacht, in de coulissen, dat ze erin zou blijven... Mm. Bij een bepaalde scène, die heeft zeker 10 minuten. Ja. Heeft, ze in, in, heeft ze keihard zitten lachen. Dat ja. Ja, dacht dat ze doodging op een bepaald ja. moment. Wat heel erg met Anneke te maken heeft. Ja, ja, maar want, dat zullen we niet verklappen. Nou ja, we kunnen wel iets daarvan verklappen, vind ik. <lacht> toch? Nee, Anneke? niet te veel. Nee, ja. nee, nee. Daar kun je toch wel iets van verklappen. Waarom die mevrouw staat die mevrouw achter mij, dus ik weet welke avond het was. Uh, Over het kotsen. Ja, ja ik <lacht> moet op een gegeven moment overgeven en wel zo hevig. En eigenlijk is het aardig van het stuk dat bouwt zich op naar dat moment. En daarna gaan alle remmen los. Dat is inderdaad waar, ja. Dat, dat, dat is ja. uh, toch Dus dat weten is wij reme... ook als spelers. Dus na dat kotsen, nou, nou ze krijgen ook. Weet je wat? Ja. Dat, dat is ook, ja, dan. Ja, uh, ja maar je, kots, je kotst niet zo, maar je kotst echt met een halve letter k. Ja. hè. Wat zeg je? De kotst echt met een hoofdletter K. Ja, dat is uh, theatraal. Ja, anders werkt het niet. Nee. Gewoon kotsje is. Mega, niks. Kots. Nee. Mega kots. En dan kot je ook nog over de prachtige kunstboeken van. Uh, ja, dat van... gaat dan uh, lelijk mee. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja het is, het, het, het, prachtig. Overigens die avond in hoofddorp, nee, de avond daarvoor, uh, heeft een collega van mij wat uh, reacties bij het publiek. Uh, ja, ik uh, zag hem lopen. Ja, oh, ja nou, ik ben benieuwd. Komen we komen zo hoor. Oh, ik, ik vond het erg uh, leuk. Het spel vond ik heel gek. Nou, het was heel kort. Dat is heel kort. Ja. Verder hadden we niet zo heel erg veel erover te zeggen, geloof ik. Nee, ik hoop dat, het, uh, dat we het uh, systeem. Uh, dat, uh... Even de down gaat. Is het, dat het systeem dat zo... naar God? Oh. Ja, is naar God. Ja. Nou, ze vonden het allemaal heel erg leuk. Ja. <lacht> ja. Dat is de samenvatting. Ja, maar, er was iemand die zei, die vond het te kort. Het is na een uur en een kwartier, sta je weer buiten. Ja, ze, ze had niet meer. <lacht> ze had meer Dit was het. Ja. We hebben dan niets aan, aan, aan, aan kunnen doen. Er is niks weggehaald. We konden er ook niks bij maken. Dus het stuk duurt gewoon een uur en 15, 20 minuten. En dan is het klaar. En hm. daarna kun je met ons in het nagesprek. Ja, is het, is het nodig? Nou ja, ik vind, wij vinden het altijd leuk om even naar voren te gaan en tussen de mensen te staan en te horen wat ze, wat ze ervan ja, vinden. We hebben nu zeven try gehad. En dat is wel fascinerend dat heel veel mensen uit zichzelf komen met uh, voorbeelden die van thuis, oh ja? van een man. Van, uh, ja, dat, uh, het is echt naar het, uh, leef, no, ja. naar het leven getekend, dit. Ja, je bent bij mensen op bezoek en die beginnen ruzie te maken. En jij zit daartussen. Ja. En ik heb dat letterlijk wel meegemaakt bij een beroemd acteurs-echtpaar. Dat ik ertussen zat. En Wie? Dat het zo. Nee, Wie? dat gaan we niet vertellen. Maar het was. Uh, de, de, de, we zijn allebei dood ook. Maar ja, het was zo gênant en dat je niet weet waar je moet kijken van ellende. Nou, daar, daar is dit stuk mee vergeven natuurlijk. Het ja, is, ja um... zoals het, het, het feit dat de, de, de persoon die jij speelt voortdurend zijn telefoon dus grijpt, ook in, midden in zinnen. Ja, midden in zinnen. En de kamer. Ja. En dat die anderen naar me zitten te kijken van wat ja, is dit ja. toch. Het, het decor is van Paul Gallis. Ja. Uh, die heeft een soort uh, ja, huiskamer met, met veel licht aan de achterkant. Met twee grote banken heeft hij. Uh, en, en dan natuurlijk die tafel waar die kunstboeken op liggen. Waarover ja. gekotst wordt. Die in het midden. Het viel mij Opdat het begint smal, gaandeweg wordt het decor wordt ruimer. Ja. Terwijl ik had eigenlijk verwacht dat het vanwege de, de toenemende spanningen... tussen de twee stellen, dat het steeds, steeds nauwer zou worden. Dus precies de tegengestelde beweging. Snap je dat? Ja. Dat zou kunnen, maar de, de gedachte van, van, van, van hem was dat, dat het juist de arena groter wordt. Het, komt, het licht wordt ook uh, feller en... Uh, ja, ik je kan me ook voorstellen dat je... Maar er zit ook iets praktisch aan. Op het moment dat dat heel dicht bij elkaar zit... zie je ja. de helft van de zaal je niet meer. Want ja, ja. die banken dan tegenover elkaar zitten. Dus het, zou, ja, het had gekund, maar dit is praktisch ook niet te doen. Nee, er is al nagedacht. Er is al nagedacht. nagedacht, zeg ja. Als je nou zegt van uh, eerst naar de film en dan naar het toneelstuk... of eerst naar het toneelstuk en dan naar de film? De of... film is totaal anders. Ja, ja. Dat heeft, het is toch een heel ander medium. Ja. Wij zelf vinden eigenlijk het stuk leuker... Mm -hmm. Ik had het ook nog gezien van N.T. Gent. Die komt nog terug met een kleine zaalvoorstelling. Ja. Dat hele kots-systeem, trouwens, dat hebben wij van hun geleend. Met dank. Ja, met dank. Want <laughs> uh, dat hoef je dan niet meer uit te vinden. Nee. Uh, en je film is, uh, is, ja, is heel anders. echt anders. Ook leuk, maar echt acht. gewoon naar het stuk. De God van de Slachting met uh, Johanna Ceg, Anneke Blok, Paul, Erkooi en uh, Huub Stapel. Morgenmiddag een première in de Stad Schouwburg in Haarlem. Donderdag is de voorstelling, te zien in Gein. Vrijdag, Waalwijk, Zaterdag in Veghel. Toenee tot begin maart. Dank jullie wel. En op je gaat door naar het nieuws van drie uur. Tot straks. Hey, Luister we wel eens na vroeg gevolgd, Faara? Ja. ja, hartstikke goed. Ik vind het te vroeg.